Uh, eindelijk zit ik erin, geloof ik. Ja, ik hoef het wel zo aan de chat te zien. Hallo, uh, CPR, uh, mascotte, Els, ja, Els, wie zie ik nog meer? Graduate, uh, uh, als het goed is. Ja, ze horen mij. Ja, joh, ik zit elke keer te... De klootviolen met die laptop. Ik ben een beetje dat ding zat. Want elke keer, ja, nou, nou doet hij toevallig. Maar ik zat er net, eh, en dan vond hij hem niet. Maar ik ga morgen een nieuwe kopen. Daar heb ik ook al weg over een jaar of vijf, zes. Hij doet het nog wel, maar ik ben dat ding zat. Ik ga morgen een andere kopen. Wel van hetzelfde merk. Maar ik ga morgen een andere laptop kopen. Ik ben er zo klaar mee. En dan ga ik deze alles wissen wat erop staat. En die gebruik ik wel uh, uh, voor wat anders. En dan die nieuwe gebruik ik dan om te streamen. En voor de rest voor niks anders dan alleen maar streamen. Want ik ben er een beetje klaar mee. Al die rotzooi die erop zit. Facebook en al die troep ga ik allemaal afgooien van mijn laptop. Facebook doe ik alleen nog op mijn telefoon. Alle communicatie via mijn uh, smartphone. Uitzend doe ik alleen via de laptop. En uh, ja, waar ik nu op werk doe, ja, ik weet niet wat ik aan mij doe. Misschien geef ik hem wel weg als er iemand eentje wil hebben gratis. Mag hem zo hebben van me. Ik ga hem wel helemaal leeg halen. Hij doet het verder goed, maar ik ben helemaal klaar met dat ding. Want uh, ik ga alleen nog maar, als ik een nieuwe koop, wat jouw kost, interesseert me niet. gebruik ik hem alleen maar om uit te zenden en voor niks anders. Hoe meer dingen je op een computer doet, hoe trager die wordt. En uh, ik ben er een beetje klaar mee. <coughs> dus dan weet je dat. Hey, Yipsy Star is er ook. Hallo weer, Yipsy Star. Dus We eens even kijken of dingen, uh, als je taart komt te luisteren. Of Danny, die zou ik even echt bij Danny, of die zin heb om te luisteren, als ik tenminste tijd heb, want dat kan ook niet altijd. Is even kijken hoor. Waar, waar heb ik nou mijn dingen? Oh ja, hier zo. zo misschien dat hij het oppikt, want af en toe vergeet hij het ook wel eens. Hè? Maar goed, oké, okay, nou misschien dat straks Sunset er nog bij komt. Nou ja, Zinderie uh, um, die zal zo ook wel komen, want die gaat straks uitzenden om uh, om acht uur en dan uh, tot tien uur aan vanaf uh, ruilen voor wat pakken koffie ja. <laughs> Ja, als het uh, uh, verse koffie is, goed, goed, goed, uh, verpakte koffie wil ik wel ruilen, hoor. Ik ga toch een nieuwe laptop kopen, dus, uh, uh, ja. Jips, die heeft in de tuin gewerkt. Nou, het was hier ook lekker weer, hoor, in Den Haag. Dus anders uh, heb de hele dag geschenen. Het was niet echt, uh, dat ze zegt, uh, nou, het was gewoon wel aangenaam, laat ik het zo zeggen. Um, ja, voor in de tuin, ja, ik, ik heb mij niet gewaagd om in de tuin te werken, maar ik had er wel zin in, maar ik heb het maar niet gedaan. Ze hebben mijn nieuwe ra raam gezet, ik weet niet of ik het vertel toch, maar mijn raam die was gebarst aan de binnenkant. Ik heb dubbel glas, maar ik heb een glasverzekering via de uh, opstalverzekering, dus uh, dat is vandaag uh, een nieuwe ruitering gekregen. Ja, ik was een pauzer van uh, Richard de Mos opgehangen van de Hart voor Den Haag. 16 zetels hebben ze hier in Den Haag gehaald. Dus dat is wel lekker natuurlijk, hè? de grootste partij nog steeds. En, uh, maar goed, die hing, uh, toen ik in het slag ging die pauzer voor me gaan, maar door de zon. Uh, gaat die, als die, omdat die pauze zo groot was, he, he, heeft de, de warmte van de zon zich opgehoopt en is er een uh, tweede uh, glaslaag aan de binnenkant van mijn raam, uh, gebarsten. En ik denk, oh, dat is lekker. Dus er kan geen grote pauzes meer uh, aan mijn raam. Dus, uh, dus als je van dat folie op je raam plakt, niet je hele raam bedekken ermee, want je raam die klapt echt, uh, nou niet uit elkaar, maar er komt wel een flinke barst in. Uh, gelukkig ben ik verzekerd tevoren via de glasverzekering, dus... Dat is allemaal vandaag geplaatst. Dus ze hebben het best nog wel snel gedaan. Want het is nou, 2,5 week geleden. En nou hebben ze een nieuwe raam geplaatst. Nou de, de longverpleegkundige is, is vanmorgen ook nog me geweest. Uh, gesprek gehad. Uh, dat, uh, die 17 zetels was de prognose. De echte zetels waren er 16. Dus nou ja, daar ze niet ver naast. Dus uh, de 17 was het prognose dan, hè. Uh, dus... Maar de, ze hebben er 16 in het echt. De grootste partij, nou de PvdA, die zat van 2 naar de 3 gezakt. En 8 zetels voor uh, D66 zat. Die hebben het ook niet verkeerd gedaan in Den Haag. Die is naar 2 gestegen. VVD heeft er lekker 4 verloren. Mm, lekker pu, daar ben ik heel blij mee. Die is één uh, van de kleinste partijen geworden... Als het goed is, ik weet niet, zeker heeft de SP de ene zetel behouden. Uh, even kijken, ja, GroenLinks, PvdA heeft ook een zetel behouden, ook een stuk of acht geloof ik. Maar zijn wel van twee, uh, nee zeven hebben ze dat. zeven. Die is van uh, twee naar drie gezakt, maar wel een, een zeven aantal gehouden. Nou, deze zes of acht, zoals ik al juist al zei. Uh, ja, en... Uh, uh, voor, of, uh, PVV is zijn zetel kwijt. En de ChristenUnie en SGP, die hadden samen één zetel. Een gezamenlijke lijst, die is er ook uit. En toch alleen, ja, en, oh ja, en uh, Dingen, die heeft één zetel winst. Uh, Denk, die is er van twee naar drie gestegen. Um, ja, voor de rest, uh, de Haagse Stadspartij ligt er ook uit. Die, die, die, die, uh, die heeft ook heel lang in de gemeenteraad hier gezeten. Er is ook een, een linkse partij. Uh, net als de SP. Maar die is er wel uit, helaas. Pindakaas. Maar goed. Uh, uh, uh, Groep de Mos is... Uh, ik hoop dat, uh, ja, dat ze een college gaan vormen met Groep de Mos. En uh, ja, het gaat er mij gewoon om... Uh, ja, parkeren, hè, dat parkeren, uh, dat vind ik zo raar dat je, dat je zoveel moet betalen in de binnenstad. 50 euro, jongen, voor een uur. Dat is belachelijk, sommige plekken en niet overal. In, uh, in Delft betaal je 50 euro. Of je nou een uur parkeert of een hele dag. 50 euro in het centrum. Na, na, na, na, na, na, na. Dat is echt niet normaal. Weet je. Ik vind het echt overdreven. Kijk, dat ze de mensen de, de, de dingen in willen lokken. Het openbaar vervoer, dat snap ik. Maar dan maakt dat het openbaar vervoer goedkoper voor iedereen. Want ook voor mensen met een kleine beurs is het veel te duur. Nou, en nou met die olieprijzen en de gasprijzen die uit de pan reizen. Met die klote oorlog in het Midden-Oosten, wat nergens op slaat. Um, ja. Uh, het wordt niet alleen de gas en licht, maar alles wordt duurder. Hè? Alles, boodschappen, alles gaat duurder worden, want alles heeft met die olie te maken. Helaas, dus straks uh, ga ik mijn pensioen en dan kan ik straks een baantje erbij nemen om uh, rond te kunnen komen. Dus Ik ben altijd te lul met dat soort dingen, dan zie je dat, hè, dan ga ik mijn pensioen en dan ben ik alsnog te lul. En ik niet alleen natuurlijk. We zijn allemaal de, klo, de, de klos, om het mensen eens uit te drukken. En uh, ja, het ergste is voor de mensen die in die landen wonen. In welk land het ook is, is voor niemand leuk zo'n oorlog, weet je. Ik bedoel, uh, ja, die mensen uit Iran kunnen er ook niks aan doen. Die hebben ook niks te vertellen, de bewoners daar. Voor die mensen vind ik het ook erg. Tuurlijk, voor iedereen. Oorlog heeft alleen maar verliezers, kent geen winnaars, bestaat niet. De Tweede Wereldoorlog is door niemand gewonnen. En wie dat zegt, dan wel, die liegt. Er zijn alleen maar verliezers. De Naties hebben verloren, de Amerikanen, iedereen heeft verloren. Ook wij. Maar overal waar slachtoffers vallen, zijn, zijn alleen maar verliezers. Winnaars bestaan niet in een oorlog. Dat is de grootste fabel die er bestaat. De oorlog kent alleen maar verliezers. Dood en verderf. Ja, en dat is... Uh, ja. Conflicten heb je geen winnaars. Het is geen bokswedstrijd, kom nou. <laughs> Het is geen wedstrijdje. Dus je hebt geen winnaars. Dat bestaat gewoon niet. Winnaars heb je alleen... als er geen oorlog is. En geld. Geld, ja wat is geld? Weet je. Als je een dak boven je hoofd hebt te eten... en je, je kunt je kleden, is al eigenlijk al genoeg. En een beetje vertier. Een beetje vertier moet een mens ook hebben, natuurlijk. Maar geld heb je in principe helemaal niet nodig. Dus de hebzucht, hè. Mensen zullen rotzooi kopen. Nee, 80% is rotzooi, wat, uh, wat er te kopen is in de wereld, heb je helemaal niet nodig. Uh, mensen die uh, vinden het even leuk. Het is net speelgoed, hè. Ze spelen ze kinderen met... Uh, met iets. En dan zijn ze na nou een paar dagen op uitgekeken. Nou, de mensen kopen allemaal troep. En dan zijn ze na een paar maanden zat. Dan kijken ze er niet meer naar om. En dan verdwijnt het allemaal op zolder. En van, van die op de vuilnishoop. Nog meer vervuiling, nog meer kleren. zo. En wij maar kopen, kopen. En uh, ja, eigenlijk. heb uh, ja. Kopen, kopen, kopen. Ja, we worden ook gek gemaakt daardoor. Hè, blijf kopen, nee, je moet juist niks kopen. Ja, wat je nodig hebt, voedsel en kleding. Maar eigenlijk is het eigenlijk onzin die je die, die, die marktconomie slaat nergens op. En vroeger moest je achter je een stukje vlees aan rennen. Hè? En dan gingen mensen vruchten plukken in de boes. Ja, toen had je ook niks, natuurlijk. Verder niks. Maar mensen vermaakten zich toch wel. Ja, toch? Ik bedoel. Mensen is creatief. Met al die moderne troep die je de laatste 100, 150 jaar hebt, is het alleen maar op achteruit gegaan. Overbevolking is toegenomen, is nooit geweest. is altijd uh, nog nooit een overbevolking geweest. En het is pas sinds de industriële revolutie, hè, dat we die uh, dat we allemaal rotzooi, uh, vervuiling is uh, flink toegenomen. Toen al, maar toen was het natuurlijk uh, ja, op kleinere... Nou, uh, Nederland had in 1960 12 miljoen inwoners. Moet je nou kijken. 6 miljoen erbij gekomen in 60 jaar, ruim 60 jaar tijd. Dat is toch niet normaal? Dat is echt niet normaal. En dan willen ze dat we allemaal uh, zo min mogelijk kinderen nemen. Nou, Het heeft niks geholpen, want de steden groeien allemaal uit een jarsip. Uh, en dan zou ik zeggen mensen, vol is vol, ga lekker emigreren. Als je graag wil, wil verhuizen, ga lekker in, ergens anders wonen. En uh, ga niet in een dichtbevolkt gebied wonen, weet je. En maak niet zoveel kinderen. Neem er twee, hooguit drie. Of neem helemaal geen kinderen, nog beter. Want het wordt een beetje vol op deze planeet, ik zou zo zeggen. Als je in een volge, in een over, uh, ja, in een gebied woont... ...die overbevolkt is, dus waarom zou je kinderen nemen? Er zijn er genoeg mensen om je heen. En dan willen ze, nou dat je kinderen... Nee, kom even. Nee, dat wordt veel te druk, hè. En dan heb ik het niet eens over immigratie, hè. Ik bedoel, zelfs, uh, zelfs dan groeit het. <laughs> en het maakt niet uit op welke plek van de aarde. Ik bedoel, er zijn wel landen waar ruimte is... Maar ja, als je kijkt naar, naar Noorwegen of Zweden, daar wonen niet veel mensen, maar daar kunnen ook niet veel mensen wonen. Want het is veel te veel onherbergzame gebieden, daar kan je gewoon niet wonen, dat gaat gewoon niet. Omdat je natuurlijk, uh, ja, je hebt uh, <coughs> uh, landschappen kan je niet eens een huis bouwen, dat gaat gewoon niet. In Zwitserland wonen maar uh, 5, 6 miljoen inwoners, dus ietsje kleiner dan Nederland, maar daar kunnen geen... 18 miljoen mensen wonen, dat gaat gewoon niet. Veel te onherbergzaam. Weet je, dus. Ook al is zo'n land misschien groot en veel ruimte. die kan niet overal een huis bouwen. He, Zweden bijvoorbeeld, of Finland. of Noorwegen. is niet geschikt voor 30, 40 miljoen inwoners. Als al zal de oppervlakte er wel ruim genoeg voor zijn. Maar als het landschap zich daar niet voor leent. zo bergketens en noem maar op. In de Alpen kan je ook geen hele steden bouwen. Dat gaat gewoon niet. Hè? Ik bedoel, ja. We moeten gewoon minder kinderen maken. En, eh, ja. <coughs> dus, eh. Uh... Nee, kijk eens. Uh, die uh... Ja, ik zal niet als... Uh... Die landen snaren zelf in de vingers hè, die oorlog voeren. En ik heb het niet alleen over Amerika en Israël, maar ook over uh, Iran, andere landen. Het heeft helemaal geen zin om elkaars gas- en olieinstallaties te bombarderen. Want je snaait jezelf in de vingers. Het is gewoon dom wat ze doen. Hè? Ja. Wie heeft... Uh... De maker van Fortnite computerspel doet het goed, Jaap. Die koopt alles zijn een bos overal. Dat is mooi. En niemand mag eraan komen. Gelijk hebt hij. Hij heeft er 20.000 hectare gekocht. Verandert het allemaal in beschermd gebied. Dat is mooi. Wie is dat dan? We, even kijken hoor. Voor, oh, de maker van Fortnite computerspel. Oké. Okay. Zwitserland is net zo groot als een systeem. Daar zeggen ze geen weg of bergen, maar daar aan ze gewoon door de bergen heen met de snelweg. Ja, dat klopt, dat klopt. Ik ben een paar keer in Zwitserland op vakantie geweest. Twee keer met mijn familie en één keer met mijn vrouwtje. En inderdaad, daar kan je gewoon met de auto. Vroeger moest je helemaal omrijden via die bergpassen. De er uur over. Er zijn maar vier, vijf uur over. En nou doe je er een half uur over, bij wijze van spreken. En uh, ja... Maar het is op zich... Uh, ja, de meeste mensen wonen in Dalen. Hè? Langs het water, waar het nog een beetje plat is. maar Ze wonen wel mooi daar, hoor. Ja. Wel veel natuurgebied, dat weer wel. Je kan daar gewoon niks bouwen. In de Alpen, noem maar op. Maar... Uh, maar inderdaad, het is een groot systeem. Ik ben ook een keer door de Sint-Godhart-tunnel geweest naar Zuid-Zwitserland. Locarno, daar woont een nicht van mij. Die woont er al vanaf de jaren zeventig, ook getrouwd met een Zwitser. Hij heeft twee kinderen, een zoon en een dochter. Ze spreken ook Nederlands, dat hebben ze van hun moeder geleerd. En echt zuiver Nederlands, hè. je hoort wel een beetje... Met accent. Maar ze spreken er zuid het Zuiden Italiaans. En ze, spreken, ze kunnen Duits, want dat leren ze ook. Frans. En dan hebben ze een beetje een proton, proton Latijns of zoiets. Heet dat geloof ik. Of ja, iets van een soort Latijnachtig, Een beetje een apart taaltje. Dat spreken ze er ook. Maar de hoofdtaal waar hun wonen, dan spreken ze Italiaans in het Zuiden van Zwitserland. Het is niet ver van de Italiaanse grenzen, of 30 kilometer of zo. Een heel mooi gebied hoor, Locarno. En daar zit dan Lago Lago Maggiore. Die uh, voor het grootste gedeelte ligt dat meer in Italië. Waar het ook heel mooi is hoor, in Noord-Italië. Ik ben wel eens één keer in Milaan geweest in 19... dacht dat, dat in, uh, Was... Dacht ik in... Uh, 88, geloof ik. Nee, 89, 89. Milaan, zo, mooie stad. Het doet een beetje aan Parijs, denk ik. Zo, maar het is een hele mooie stad. En ook in, in, in die, uh, uh, hoe heet dat, kerkgebouw, hoe heet dat ook ja, weer? Zo'n dom uh, geweest. Er is onder, onder in die gewelven. Daar, daar, is het, het is gebouwd op een oude Romeinse tempel. Die kon je ook bezichtigen daar onder de vloerdelen. En dan zag je in een glazen lijkkist van een, een of andere heilige uit de middeleeuwen. Dat is gewoon een skelet, die zie je echt liggen. Met, met zo'n uh, bischoppak uh, aan, hè, opgebaard in een glazen kist. Hier gewoon zijn botten en zijn schedel. Zo open en bloot. <laughs> dat is een raar gezicht hoor, als je dat zo ziet. Die is er wel zeker 400, 500 jaar dood of zo. Maar die ligt daar gewoon. Uh... Ja. Ik, uh, ja. Ik denk nou. <laughs> Dan word je nog tentoongesteld na je dood. Na zoveel honderd jaar. Ja. Bizar, bizar. Ik hou er niet zo van hoor. Ik uh, moet dat allemaal niet al altijd doden spul. Dan heb je ook in Friesland... ook ergens een een of andere kelder. Kan je ook bezichtigen. Dat zie je dan lijken. Die zijn uh, 400, 500 jaar dood. Maar die zijn nog gemummificeerd. Nou, ik hoef het niet te zien. Ik heb wel eens foto's van gezien. Op internet, maar uh, wat, wat zie je daar dan? Zie je er een dode te kijken? Nou, ik hou er niet zo van, weet je. Van die macabere dingen. Dus, uh, nee. Uh, maar niet aan mij besteed. Uh, een baantje op een kerkerkoffer of een be be begrafenisonderneming zou niet aan mij aan besteed zijn. Nee, ik uh, hoef van mij niet. Maar ook dat het er is hoor, dat gaat niet om, maar niet van mij. Ik uh, hou me liever met levende dingen bezig. <laughs> ja, ja, dan kun je beter bij de kilo slagen. Nou, zelfs daar wil ik niet werken, bij de kilo Dan Dus hier komen afgehakte varkenskoppen en nee, ga weg joh. <laughs> dat is ook niet aan mij besteed. Hè? Ja. Het is ondertussen al donker. Je merkt al dat het elke dag steeds vroeger licht wordt. Zeg, vanmorgen kwam mijn schoonmaakster om zeven uur. Toen was het al licht. En ik denk, jezus, Mina. Nou, al licht. Meestal uh, half acht. En ik denk, jeetje. Ja, ik ga natuurlijk nu uh, nog thuis. Ga ik er pas zo acht uur uit. Acht uur half negen, zo. En dan vind ik het wel. Dus ga ik aan mijn bed uit. Nou, moest ik er wel vroeg uit, alles zes, zo, zes uur. En dan zeven uur komt mijn schoonmaakster. Eh, ik denk, verkieel, het was al licht. Ik moest zo mijn licht uh, uitdoen. Ik denk, nou, oh, ik heb nou al uit. Het is toch al licht nu. <laughs> ja, ja. Ja, mijn longverpleegkundige was geweest, dat had ik al verteld. Hè. En mijn uh, de glazen zet is geweest. Dat was ik mijn dag ook weer om. En Nou, uitzenden dan, hè, tot 8 uur. Ja, ik weet niet of intussen uh, uh, uh, Danny al, uh, ik zie hem nog niet op de chat, en misschien dat hij luistert, ik ken ook. Wil ik kan terugluisteren? Uh, Tim Sweeney heet die man, ja. Tim Sweeney, oké, okay. dat is een Mascotte, hè. Een Mascotte die vervolgens met die grafkelder is in de kerk bij Wiewe. Wie waard, een bijzondere mummies liggen daar. Ja, dat kan kloppen, want mijn moeder is daaruit is geweest. Met een dagjaard van een of andere stichting. En die heeft dat gezien. En dus zei, nou, ik hoef het niet te zien. Wiewart, zou kunnen hoor, het was in Friesland in ieder geval. Maar ik hoef het niet te zien. Ik krijg nog te om. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja. Lekker biertje, dat heb ik net nog gekocht. En ik rook nou vandaag al drie weken niet. Drie weken niet gerookt, jongens. Hé, kunnen. Hoe hou ik het vol? <kalk> en uh, ik voel me nog steeds al uh, best wel goed. Ja, ik voel me niet echt dat ik zeg van... Jezus Christus, ik, uh, ik heb benauwd of zo. Dus uh, dat volgens mij. Ik zie hier een foto van een gemummificeerde kat. <kalk> ja... Zo dan, ja, alleen de huid en het skelet, hè, de huid er nog omheen. Je ziet de nagels nog zitten, alleen de ogen zijn weg de ingewanden, zullen wel opgedroogd zijn. Maar het, is nog steeds, het ziet er nog steeds uit als een kat. Ja, ja, ja, Gemummificeerd. Ze hebben een keer een vent gevonden, die zat dood in zijn stoel en uh, kwamen ze binnen. Want de buren die, die vonden dat nogal raar rook en die hadden de buurman al jaren niet gezien. En dat is echt gebeurd. Ik goud het ook in de nagels. En toen komt er een vent. Uh, die komen dus binnen, de politie. En die stikte van de bron vliegen. En toen zagen ze die vent helemaal gemummificeerd in zijn stoel zitten. De kerstboom die stond er nog van twee jaar geleden. Die helemaal uh, kaal was van de laag op de grond. Zelfs de kachel stond nog te branden midden in de zomer. En door de warmte van die kachel... Die gewoon stond te loeien, dus tweeënhalf jaar achter elkaar. Is die man gemummificeerd? Dus ja, die zat dus in zijn stoel. Dus die moesten ze dus zijn armen en benen breken. Om hem in die kist te krijgen. Dus ze. Hoor je dat? hem en zijn vinger in mijn hand. Oh, sorry buurman. Ja. Dus hebben ze zijn benen moeten breken en zijn armen. Om hem in die kist te, te stoppen. In zo'n zo lijkzak of weet ik wat. Nou, ik denk gezellig als je zo'n beroep hebt. Je werkt bij zo'n begraven ondernemer en je moet zijn opgedroogde uh, ja, zak met kluiven bij elkaar ver uh, Ik denk uh, dat die mensen geen nog meer is, krijgen. Het zal niks van mij wezen, zo'n boel. Mooi dat het kan hoor, dat die mensen er zijn, maar. Het is niet mijn hobby. Nee. <laughs> Ja, daar is wat vol vliegen. Hè. Die politie ging ook wel zijn pet heb zitten kotsen. Van eh, Londen, wat is dit? Je hebt ik weken niks meer gegeten. Die had gelijk geen honger meer toen hij thuis kwam. Misschien eh, PTSS eh, van opgelopen, weet jij het? Ja, die wordt gillend wakker. Alsnog help, uh, ik heb gemak gedroomd. Ja. Ja, dat is geen lolletje als je dat... Eh, PTSS, zie alles weer voor je. Dat hebben vooral... Mensen die in een oorlog hebben gevochten. zo, Beroepsmilitairen zo, Die eh, een oorlog hebben gevochten. Er zijn een deel van die. Dat, dat dingen herbeleven. Hè, in, in een slaap. En dan worden ze gillend wakker. Of ze slaan ineens een partner voor hun bek. Yo, sorry ben jij schot? ja, gehad. Hoop ellende. Ja. Uh, nee dat is. Uh, nee dat is niet leuk als je dat hebt. En. Uh, ja, Sindri is er ook aan. Loos, Sindri. En uh, ja, het wordt steeds gezelliger, steeds drukker hier. Zo, we drie minuten voor gaat snel, joh. Ja, wij ik ga nog een andere laptop kopen. Want ik ben er een beetje klaar met dat ding. Ik kan mij helemaal leeg halen. En dan reset ik hem en dan tot hij weer gewoon... Uh, alleen, het enige is, hij moet een nieuwe accu hebben. Zolang je de stekker erop uh, doet, doet hij het gewoon. Maar als ik de stekker eruit doe, na een kwartiertje stopt hij. Dus hij moet alleen een nieuwe accu maar voor de rest is hij nog goed. Het is een merk HP. Nou is altijd goed, want op mijn werk bij de gemeente Den Haag... hebben ze alleen maar HP computers. Nou, die zijn meestal wel uh, een stabiel merk. Ik heb ook nog een HP... PC heb ik staan maar die gebruik ik ook bijna nooit. Want ik heb geen zin om dat ding aan te sluiten. Dus ik ook gewoon mijn laptop vind ik veel makkelijker. Dus. Uh, dus mascotte, als je hem wil van wat, pakken koffie, ja hoor. Moet uh, je je adres maar even naar mijn e-mailadres sturen. Of naar mijn appie van mijn telefoonnummer. Of je komt hem halen, weet ik veel. Of uh, dan stuur ik een paar post op. En dan uh, zo'n mooie deal, of ze wil pakken koffie. Bedoel, hij, hij doet het verder goed hoor, die pc. Of die laptop bedoel ik. Er zit een uh, stroomkabel bij met zo'n kastje. Alleen, ja, accu, accu gaat maar een kwartier mee. Maar zolang die stekker erin zit, kan je gewoon blijven computeren. Ik hoop gewoon een nieuwe morgen of zaterdag. Ik ben er een beetje klaar mee met al die. <laughs> Die andere die ik heb, daar heb je niks aan, want dat is een Windows 10. De, die kan niet meer geüptleed worden naar 11. Nou, deze was toevallig een 11. Die heb ik ook al een hele tijd en die, uh, ja, die doet het gewoon nog. Deze, die was wel geschikt voor. En die zat er ook op, die 11. Ja, ja en die andere, die, die PC die ik in mijn hobbykamer heb staan, is ook een Windows 11. Ja, die moet ik ook nog een keer ergens aansluiten. Maar ik had er geen zin in, joh, weet je. Toen hoop ik camera's zo'n rommel dat ik er niet meer heen zit. Dat ik er niet meer kan zitten. Dus dat laak ik er zo. Toen was gewoon in de woonkamer met een laptop. Die vind ik veel makkelijker. En eh, ja, wat dat ding kost om een worst wezen. Als het maar niet meer als 1000 euro is, vind ik het prima. Ik denk voor 600, voor 5 of 600 heb je ook wel een aardige laptop, toch? Dus eh, ik zat eerst te denken aan een Apple, maar die zou moeilijk te zijn. Nou, als mijn broer zelfs al zegt is ingewikkeld, dan is het ook zo. Want die is slimmer als ik met computers. Nou, als die het al niks vindt, dan is het voor mij normaal niks. Maar eh, ja, vette deal. <laughs> ja, eh, koffie bederft niet als het tenminste in een vacuümverpakking zit en ik ben nogal een koffieleut dus ja, ik weet niet hoeveel pakken koffie je eh, daarvoor over hebt maar zorg maar al dat die leeg is et cetera, spreken we daarna wel wat af opsturen, is voor mij wel het handels, ja oké, okay. doe ik het in een goede thuis dat die niet kan beschadigen dus dat komt wel goed dus eh, als ik morgen een andere heb morgen of zaterdag dan ga ik deze helemaal leeg halen dat u helemaal up-to-date uh, gewoon goed doet. Alleen een nieuwe accu uh, moet je erin. Ik uh, kan je voor mijzelf al erin bouwen, hoor, denk ik. Ik weet niet of het een kost, maar als je gewoon bij ze uh, beetje rondsnuffel, uh, Of misschien bij HP zelf bestellen, is misschien het goedkoopst. Online. En dan uh, je kan je hem voor mijzelf plaatsen. Ik denk niet dat het zo moeilijk is. Kwestie van schroefjes en dan. Ah, ja, als je het type nummer eh, opzoekt. Dan kun je zo die accu zo kopen, volgens mij. Want ik, tegenwoordig heb je met die telefoon zit het een ingebouwde accu. Die kan, je, ja, die kan je misschien wel vervangen, dat weet ik niet. Maar een jaar of tien geleden kon je dan gewoon een losse batterij kopen. En die, en die kon je gewoon erin doen. Want het is allemaal standaard. En je kon hem misschien wel vervangen. Maar ja, dan, ben je, dan moet je hem openmaken en weet ik het. Of je moet heel handig wezen, of je moet naar zo'n belhuis gaan, zo'n computerwinkel. dat voor je kan doen, maar ja, dan kun je weer voor dat geld misschien weer beter een nieuwe telefoon kopen. Maar goed, bla bla bla bla bla. ja, ja, zorgbaar dat die leeg is. Ja, oké, okay, dat heb ik al lezen. eens, hè. Hey, dag, Cindy, zegt Dirk. Ja, Dirk, Dirkie, Dirkie. Ja, ik zat niet op de chat, maar ik heb wel even geluisterd naar je de, naar de podcast, Dirk. Er is een of andere website. Daar kan je het programma van de, de Stamtafel terugluisteren. Het programma van Dirk en dat programma van mij kan je terugluisteren. Dat is een website van Dirk ja, ik denk, verrek, ik sta er ook op want ik neem het op en zeg het op archief.org en ik denk dat Dirk het daar vanaf heb. en die heb ik het net al opgeplaatst nou oh ja, leuk, ja toch ik heb het zelf ook op mijn site gezet mijn eigen uitzending de podcast daarvan dat mensen terug kunnen luisteren als ze het gemist hebben nou dus ja, en Jacco onze vriend Jacco uit Apeldoorn daar stuur ik ook nog wel eens naartoe, want hij moet vaak werken s'avonds. Dus dan kan hij het ook terugluisteren en daar heb ik weer contact mee sinds kort weer. Dus als jullie het begrepen hadden. En uh, ja, hij wil ooit eens een keer erbij zijn als hij niet hoeft te werken toevallig. Uh, Dit tijdstip. Dan wilde ik er, uh, ook in de uitzending komen. Vroeger deden we het samen toen op, alle, op Ridder of Neuw uit het Alloa Radio. Zo op de podcast. Toen had ik ook een podcast, radio, zoals soms, zoals jullie weten. Ja, dan deden we samen nog wel eens uh, <laughs> leuke programma's en zo. Weet je, gekke gaten, hebben dus elkaar toen uit het oog verloren. En na uh, een jaar of vier jaar weet ik veel. vier, vijf jaar weet ik het. Vier jaar geloof ik. En we weer gevonden. Ja, gezellig man. Ja. Oh ja, neem je ons ook op? Nee, nou, weet je, ik heb zo'n M3U streamer. En, en terwijl ik uitzend neem ik gelijk op mijn uitzending. Maar andere programma's zou ik... Ja, ik neem eigenlijk... Ja, het kan wel programma's opnemen maar als jij dat leuk vindt Cindy wil ik jouw programma best opnemen hoor dat duurt tot 10 uur toch Ja, van 8 tot 10 dus als ze dat leuk vindt wil ik hem best opnemen en is de plaats ik hem ook op dingen als ze als het leuk vindt hè? Ik bedoel, uh, niet iedereen vindt het leuk dus dat doe ik het dan niet dan neem ik het ook niet op maar als jij dat leuk vindt, dan kan Dirk misschien op zijn website plaatsen. Dat ze ook jouw programma terug kunnen luisteren. Dus je kan het uploaden gratis naar archiv.org. Dan kan je een gratis account aanmaken en dan kan je het uploaden. Dus eh, hartstikke makkelijk. En je kan ook gewoon podcastradio podcast radio maken, hoef je niet eens een stream, streamer te hebben. Toen heb ik ook een pauze gedaan, ik heb het geplakt op mijn website. Ik had toen een radio, radionl had ik toen. Die bestaat, ja bestaat wel, maar er zit niks op. Dus ik doe daar niks mee. En die had ik uit, eh, vergeet ik elke keer op te zeggen, die, die, die website. Alleen er staat niks op, je kan er niks op horen. Dus eh, doe ik niks meer mee. Maar ik vergeet het elke keer op te zeggen, er zit een jaar, zit ze er al vast. Dus ja, ook okay, vergeet ik het in dag. Oké, maar het schrijft. Die paar rot tientjes in het jaar. <laughs> ik, ik val er niet dood op. Ik geef niet zo'n geld. Dus het interesseert me ook niet, weet je. Dus, uh, oh, Zonde van je geld. Het is maar geld. Als ik dood ga, kan ik het ook niet meenemen. Ja, toch? Ik geef niks om geld. Ik zie er ook geen waarde in nou een tientje verlies of honderd euro, het zal me om mijn rijd roesten. Ik ga me daar niet druk om maken. Niet dat ik twistel bij mijn geld of zo, maar ik geef er geen rijd om. Ik, ik zal er geen tranen om laten als ik honderd euro verlies. Ik zal misschien beginnen begin even verdikken, verdikken me. Hè, dan verdomme een halve uh, of twee weken buitschappen van kunnen kopen. Maar daarna heb ik zoiets van, ja, al een keer weer druk maken, wat heb ik geen zin. Ik, ik, ik heb zoiets, uh, ja, ja. Het zijn maar spullen. Het is maar geld. Het zal me aan mijn kont roesten. Ik, ik, ik ben niet zo materialistisch. Ik heb best wel veel spullen hoor. Maar het is allemaal mijn rijdrood zoals ze mij doen. Naar nou, mijn nou, dood. Op het verkopen zit of ze houden het. Of ze geven het weg. Ik vind het allemaal prima. Ik kan het toch niet meenemen. Toch. En bezit bestaat niet hè. Je hebt alles in bruiklijn. Zolang je op deze planeet mag rondlopen. Is het voor jou. Maar je leent het. <laughs> je bent het weer kwijt. Als je deze planeet weer verlaat, en dan uh, ja, je mag het even vasthouden. Ja, zo, zo, zo is het leven nou, man. Alleen je zieltje, je zieltje mag je meenemen. <laughs> ja, oké. Okay. Het was inderdaad een mooie dag, mascotte. Lekker zonnetje. Ik weet niet waar je woont, mascotte. Ik, uh, ja, het was ook in, in, in Limburg ook mooi weer, als ik jipsis uh, uh, daar goed begrepen, was het in Venlo ook mooi weer. Nou, hier in Den Haag ook, en ik neem aan in Utrecht ook. En mascotte, ik weet niet waar jij woont, maar, maar uh, hier was het sowieso ook oh, toch weer in Den Haag. Lekker zonnetje. Hahaha, wat net. Met een hele grote kist, ja. Oh ja, als ik alles meeneem, ja, dan wordt het wel een zeecontainer, hoor. <lacht> ja, dan moet ook mijn auto erin, dus ja. <lacht> Hele grote zeecontainer. container en Dan zegt Petrus, wat is dit? Wat, wat heb je nou weer bij? Zo, ja, ik heb uh, dat meegenomen en dat. Hij dus dat heb je hier niks aan? We hebben hier alles al. En laat me lekker op aarde staan, dan kunnen andere mensen het gebruiken en het hoort bij de aarde het is, uh, oh, oh u woont in Friesland oh ook oh, vlak bij Drachten toevallig allemaal vlakbij vlak bij Drachten in de buurt ja op een Leeuwarden ik wil wel eens een keer kijken in Harlingen Je hebt zo'n zendschip hebben ze daar van Radio Waddenzee die zou je wel kennen denk ik Radio Waddenzee eh uh, um. En dan heb je zo'n zendschip, zo'n rode, rode, dat is eigenlijk een lichtschip, hè, voor oorsprong. Oh, een weert. oh ja, tuurlijk, weertja. Ja, ja, nee, je hebt gelijk, je hebt Weertja. Um, ja, want daar heb je in Harlingen zo'n uh, lichtschip, zo'n rode lichtschip, met zo'n vuurtoren erop. En die werd er gebruikt als zeezender, nog niet zo heel lang geleden. Maar wegens geldtekort. O, vlakbij Dokkum. O, daar ben ik eens met mijn vrouwtje geweest in 2017 was dat. Toen we op vakantie in Drenthe en toen zijn we eens een dagje Dokkum wezen aan doen. Of een middagje Dokkum. Het is net Lift, allemaal grachtjes. Ja, een leuk startje, ja, ja. Kijk, hier is Bonifatius om het leven gebracht. Ja, eigen schuld. Had hij die eikenbouw niet om moeten moet hakken. Die klootzak. aangeschuld. Ja hoor. Ja, ik vind het, je moet respect hebben voor mekaars geloof. Ja toch? Dan gaat hij een eikenbouw maken. hakken. Ja, vind je het gek dat die gasten. Een, ja, had hij van mij niet doodgehoefd. Maar als ze maar een paar slagen geven, weet je. Dan denk je, ja, maar niet zo, zo slim hè. Je gaat in de kerk toch ook niet de kruisbeeld omgooien? Of in een moskee eh, eh, met je schoenen, modderschoenen eh, over het eh, prachtige tapijt wandelen? Dat doe je toch niet? Nou, dan doe je dat ook niet. Maar die heidenen, een harkbel, een heilige eik om te hakken, dat doe je niet. Ja, ja maar ja, het heeft hem wel zijn leven gekost, ja. Is niet zo handig, hè, meneer Bonavatius? Ja, dat moet je ook niet doen. Bij mij is Internet Archive Offline. Oké. Okay. Off. Internet Archive Offline. Ja, dus je hebt een archief, maar dan op je computer zonder dat het op internet staat. Ja. Natuurlijk heb ik gelijk, ja, op zich zo. Want het zou vreemd zijn als ik niet zelf zou weten waar ik woon. <lacht> ja, het is, ja, ja, dat zou inderdaad vreemd zijn, ja. <lacht> ja, gek hè, Woon ik nou in Den Haag? Oh nee, ik woon in Schravenhagen. Niet in Den Haag, maar in Schravenhagen. Hoe woon ik nou in Den Haag? Ja, ik weet het ook niet meer. Hoor. Ja. Wat is het verschil? Want dan zeggen ze ook van, ja, je hebt Hagenese en je hebt hagenaren. En hagenese dat is zo'n uh, volkstype, zeg maar. En hagenaar, dat zijn die kaklui. Uit, uh, uit, uh, uit, uh, uit uh, ja, aan vermeerderverd of zo. En heb je nog scheveningen? Jee, yeah, niet dan. Jee, yeah, lekker, uh, lekker herinkie, niet dan. Jee, jee, daar heb ik nog een leuk gedichtje in, scheveningen. Ik ga het eens even voorlezen. Die zag ik op een uh, gevel van de week. Het was gisteren in Scheveningen. Het is ook een gevel. Daar heb ik een foto van gemaakt. En er stond in het Schevenings een gedicht op. Oh, uh, Danny is niet in de gelegenheid om te luisteren. Maar luister graag terug. Dus, nou ja, dat wordt toch geplaatst op internet. Dus hij kan gewoon terugluisteren. Ik denk dat hij visite heeft of zo. Maar goed. Dan gaan we eens even kijken naar... Uh, naar het, uh, uh, uh, ja, oh ja, hier staat het. Dan ga ik het even oplezen zoals het in Schevening staat geschreven. Mijn dorp Scheveningen, Altijd binnen er nog die smalle streten, Weer vrouwen in klederdrag stingen te preten. Altijd binnen er nog die kleine heuzen, Waarom een je de Noordzee oort altijd weer loop ik te genieten langs de weterkant en bewonder op het strang de talloze schillipen in het zand. Altijd moet ik mijn dorst neer vroeger leven, der effe de keuren neer de even. Altijd zal ik binnen in me zingen, als ik denk om mijn scheveningen non en altijd, ja... De, de scheveners spreken de letter H niet uit. Net als in België, Antwerpen, handwerpen heet, zeggen ze in plaats van haven, heven, even. En uh, soms spreken ze de G niet uit. En uh, ja, het is gewoon schreven, Oud-Hollands eigenlijk. Hè. Het is, uh, ja, het is uh, gerelateerd aan het Oud-Hollands, het schrevenings. En heel, heel, heel vroeger werd er niet, niet haags, maar schevenings gepraat. Maar toen heette het geen Schevenings. Maar goed, uh, er wordt wel steeds minder Schevenings ge gesproken. Het wordt dus meer uh, ja, haags En er zijn heel veel mensen van buiten daarna die daar zijn komen wonen. En dat wil nog wel eens botsen met de, met de Duindorpers, want er is ook veel nieuwbouw en zijn meestal mensen aan van buiten Den Haag. En, die, en dat wil nog wel eens botsen... tussen de oorspronkelijke bewoners en de nieuwkomers. En het zijn gewoon witte mensen, hè, nog niet eens buitenlanders of zo. Nou, en we willen ook nog wel eens botsen, want... Uh, die vinden het niet leuk als ze s'avonds om tien uur nog uh, voetballen... op zo'n voetbalkooi. Terwijl de oude scheveningen die er al uh, leven lang wonen... Die, die, die, die weten niet beter, die zeggen... Oh, Nee, die, die vinden het geen probleem. Eh, Door dat, eh, dat geluid van die bal, en dan die, eh, die mensen die, die zijn, niet nieuw waar zijn, er vaak maar mensen met een goede, dure baan, en die vinden dat maar niks. Hè, dat, eh, dat die herrie, zo, nou, de jeugd moet toch ook uh, kennen, eigen ontspanning. Ja, we klaag ook niet over die tennisbanen Dat ze die balhorts daar uitrooien. Scheveningen is ook niet zaken van. Ik word gek van die herrie. Nou ja, dan moet je het raam dicht doen. Of zo, hè. En dan nog wel eens botsen. Uh, ja. Ja, ik woon er al... al uh, meer dan vijftig jaar niet meer. Gewoon dat het huisje... werd te klein voor zeven personen. En... Uh, ja, er waren ook niet genoeg... Uh, ruime woningen te vinden daar. Dus toen zijn we In het Haag gaan wonen. Alhoewel Scheveningen ook... een onderdeel is van Den Haag. Scheveningen is een... een, een stadsdeel. Vroeger was het een apart dorp. Heel vroeger. Uh, ze hoorden al... heel vroeg al bij Den Haag. Of vanaf de middeleeuwen eigenlijk al. Maar nooit echt... eigen zelfbestuur. Ja, misschien... Uh, 600 jaar geleden misschien wel. Want er zat nog een heel stuk duin tussen Den Haag en Scheveningen heel vroeger. Daar hebben ze toen de weg geplaveid En dat was nog veel eerder als de Saint-Sylissé. Dat uh, was toen al... Uh, ja, de Scheveningseweg was, was al bestraat, voordat de Saint-Sylissé bestraat werd. En die bestond ook al... Maar die was nog niet geplaveid met straatstenen. Dus dat was voor eigenlijk liep Nederland heel erg voor wat dat betreft. En uh, ja. Al vroeger moesten die vissersvrouwen door dat zandpad lopen met een mand vol haring en andere vis om dat te verkopen in Den Haag. En dat zijn een tolhuisje en hoefden ze niks te betalen. Omdat het een broodwinning was, hoefden ze geen tol te betalen. Maar de andere Scheveningers moesten wel betalen om de stad in te komen bij de tolpoort. En die tolpoort die staat er nog alleen. Hoef je geen tol meer te betalen. Nou betaal je parkeergeld als je met de auto bent tenminste. Nou, vroeger moest je ook betalen als je je brom of je fiets parkeerde. Dat is tegenwoordig ook gratis in Den Haag. En dan nou was het nog niet duur. Als je betaalde ook een kwartje voor een brom, en een twee Nee, voor je fiets een kwartje en voor je brommer een kwartjes. Maar dan kon je wel de hele dag parkeren. Dus eigenlijk nog goedkoop. En de straat is gratis, al sinds jaren hoor. Zeker tien jaar of langer al, dat je niks meer hoeft te betalen. Maar met je auto, nou, er zijn straten waar betaal je 6 euro per half uur. En dat dus, uh, is echt een beetje uit de hand gaan lopen. Nou, in de gewone woonwijken betaal je 72 of zo. Per uur. Ja. Of nee, 1,70. Sorry, 1,70. Bijna 2 euro. Ja, alleen overdag tot 6 uur is het gratis. Van 12 uur s'nachts tot uh, 6 uur s'avonds is het gratis parkeren. En s'avonds tussen 6 en 12 uur s'nachts. Dus betaald parkeren, dan heb ik een parkeervergunning. Betaal ik bijna 100 euro per jaar voor. En dan mag je hem in de wijk overal neerzetten. We hebben wel veel plekken waar je hem mag plaatsen. En ze hebben toen die vergunning ongeldig gemaakt. Toen moest je hem opnieuw aanvragen. Dus nou is het zo. Dan nou moet je bewijzen dat je in Den Haag staat ingeschreven. En dat ze er echt woont. Anders krijg je geen parkeervergunning. Want er waren mensen bij. Die woonden illegaal bij iemand in. En die hadden ook een parkeervergunning. Nou, nou telt dat niet meer. Want je moet echt ingeschreven. Dus als je niet ingeschreven krijg je hem niet. Dat kunnen ze zo na checken. Dus hopen dat het helpt: dat je dan eh, ja, hopelijk meer parkeerplaatsen daardoor krijgt. En elke auto die je extra hebt, betaal je twee keer zoveel. Hè, dus zeg maar: één auto betaal je zomaar 100 euro. En voor een tweede auto betaal je ineens 200 euro. Voor één auto. Dus dan ben je al 300 euro kwijt. En voor een derde auto, nou, dan kun je dus goed. Uh, dan kun je wel zes auto's op basis spreken. Net als met de hondenbelasting, die is dan hier afgeschaft in Den Haag. De hondenbelasting is al een paar jaar afgeschaft. Dat voor elke hond extra, ook twee keer zoveel als één hond. Dus de tweede hond was niet 200 of 100, nee, die was graag 200. En de derde hond werd 300 euro per hond. Hey. Het was wel iets goedkoper, maar het komt wel aardig in de buurt hoor. Nou ja, dat hebben ze dan afgeschaft. Hebben ze het parkeren maar duurder gemaakt? Ja, slim hè. Ze weten wel waar ze het geld vandaan halen. Kijk, ja, dat ze de toeristenbelasting onbetaalbaar maken, hoe duurder hoe beter. Want hoe minder toeristen, hoe liever. <laughs> of voor mij zo maar lekker wegblijven. En in Amsterdam kan ik me voorstellen: oh, je zal er maar in de binnenstad wonen met al die lijpen toeristen die in je tuin zitten te schijten en te pissen. Dan word je toch niet goed. Nee, ik zou, ik zou uh, niet willen wonen, hoor. Of je moet aan de rand van de stad zitten. Maar als je er in het centrum woont... met al die toeristen, hoor. Uh, ja, je hebt al vervelende mensen tussen. Die in je voortuin staan te zaaien of te schijten. Ja, dat doen ze gewoon, hè. Ja, dat is gewoon niet leuk, weet je. Het is Gewoon te druk ook. Veel te druk. Dat is niet goed. Toerisme is leuk. Maar doe het dan van, nou ja, hoor. Doe het op... op uh, dat ze een loodje kunnen trekken... Nou, jij, jij mag die dag en jij mag die dag dat iedereen een keer aan de beurt komt. Maar zoals het tegenwoordig... En het is niet alleen hier, het is overal in Europa raakt. Zo zijn de vechtpartijen geweest in, in Spanje. Dat uh, zelfs toeristen werden belaagd. Ja, dat vind ik dat ook weer niet nodig, want die kunnen er ook niks aan doen. Maar ja, ja dat ga je wel krijgen. irritatiewezen. irritatie en dat snap ik ook wel. Maar goed, ik, ik vind het ook veel te druk hoor. Ik ga er niet eens naartoe. Als ik weet dat het ergens heel druk is, dan ga ik niet eens. Want ik kan er niet goed tegen meer, weet je. Ik ben ook de jongste niet meer. En uh, ik kan er niet meer zo goed tegen al die drukte en uh, massale mensenmassa's. Dat denk ik, nou jongens... Uh, ik ga liever, kijk als je naar het strand gaat, je hebt genoeg plekken waar het lekker rustig is. Ook zelfs in de zomer. als je gewoon tussen Wassenaar en Scheveningen. Bij de Frankenslag heet dat. En dat is de hoogte van Duinrol, dan ga je de duinen in met je auto. Helemaal tot het eind. Dan betaal je 5 euro voor een hele dag parkeren, echt waar. En dan kan je hem vlakbij het strand neerzetten... parkeerterrein, partijen, 5. misschien dat het nu iets duurder is... maar het was toen 5 euro per uur... per dag, sorry, per dag, 5 euro. In Scheveningen ben je ineens 50 euro kwijt... of misschien wel meer. Maar dan was ze naar zijn slag... zetten, ze me helemaal uh, aan het einde neer. Ik was toen, vier jaar geleden, vijf gulden... laten we zeggen 7,50 nu misschien, of 6 euro... Of 7,50, is nog goedkoop voor een hele dag parkeren. En er, tussen, tussen de Wassenaars Slag en Scheveningen, daar lopen wandelaars uit. Er leggen niemand op het strand te bakken. En dat is lekker rustig, daar kan je heerlijk, heerlijk zitten. Geen drukte om je heen. Lekker rustig. Kijk bij Scheveningen, daar zit je op mekaars handdoek. En bij de Wassenaars Slag, aan de andere kant richting Pratwijk. Dan valt het nog mee. Er zitten wel veel mensen. Maar niet zo op in dat ze op elkaar zijn handdoek ligt. Maar de boulevard. Nou daar kom ik dus naar uit. Het de te druk. Ik moet wel zeker wel tien meter. omtrek uh, uh, Afstand hebben om mij. Ik hoef niet bij iemand. Op zijn, op zijn of haar. Uh, handdoekje te leggen. Uh, dat heb ik helemaal geen behoefte aan. En. Uh... Ik lig liever alleen. Ik hoef niemand bij me te hebben. En, en, en is zegt nou ja Als je zin hebt je om op te nemen vanaf. Dan mag je het op je site zetten. Ik ben benieuwd. Nou ja oké. Okay. Deal dat gaan we dan zo doen. Dus uh, <laughs> ja. En dan zet ik dat op mijn site. En dan uh, ja. Dan kan ik het ook, ook uh, online zetten. Als je dat leuk vindt. Kunnen mensen gewoon het. De uitzending terugluisteren. Twee uur durende uitzending. Nou, dat gaat wel lukken. Want het is 64kb. Ja, dat is wel te doen hoor. Het is wel te doen. En die website is nog gratis. Ook qua je up kan laden Dus ja. Dus. Uh, zal ik alvast mijn linkje toesturen. Um, waar je hem op kunt terugluisteren. Dat kan nog wel een dag duren. Maar eh, dat is http eh, dubbele punt slash slash, oh wacht even, slash slash radiola.nl Wacht even. Oh, gaat niet goed. Ah oh ja, wel. Kijk. Hm. Mm. Ja. Kijk, radiola. Jo. Ja, ja, ja, ja. En we hebben nog vijf minuten lieve luisteraarsje. We hebben nog vijf minuten En dan wordt dit. Voor ladies and gentlemen. Yes, yes, yes, yes. Ja, ja, lieve mensen, en hebben we nog drie minuten, drie minuten. Komt u ook wel eens in Hanebulten, Hanebulten? Ja, dat ligt in, uh, hoe heet dat dan ook weer in, uh, Schaarsbergen in Oeveriesel, Schaarsbergen, yeah. Dat heet hernebulten. <lacht> dat is weer wat anders dan schevenings, hè? Weet je zo'n een is? als een boterham. Dat is schevenings. Een onderkantje. En een, en een bakvis is een mooi jong meisje. En een, een, een, een, een kokenbak, dat is een pannenkoek. Een kokenbak. <lacht> ja, dat is een pannenkoek. Een, een, een tweesturende ho houhouwer -en, en een bromtraprem. moest hij het dikje af kon hij nog niet ho houhouden. <lacht> dus twee sturen, een rem. En uh, ja, een, een, een, dan moest je het dijkje af en dan kon hij nog niet remmen. En dan heb je de kei de la toe, pak een paar haren. K de la dicht, pak een paar andere. Ik hoor, ja, pagaai. Ya papa, ya papa, papa, ya gay. Gamalagay, ya gamalagay, lahoo. Tamaasan, ya gamalagay, lahoo. Tamaasan, gamalagay, lahoo. Ya tala, maham, mahail, lahoo. But the sin. Wel past, dan krijg je een klap op je Turkse smoel. Gamalagai la goe. tasan gamalagai la goe. Dat was van, hoe heet die zanger ook weer? Um, I want wanna drink again. Oh, het is acht uur, jongens, ik ga afsluiten. Oh, het is alweer acht uur. We vergeten de klok stil te zetten. Maar ja, maakt niet uit, maakt niet uit. Ik zou er zijn kijken kijk, die opname van Sinri gaat natuurlijk uh, niet via de microfoon. Dus hoor je de klok ook niet. Het gaat rechtstreeks vanaf de stream. Kan alleen dat dat via de. Ja, de sfeer, dat, sound, ja dat gaat wel. Ja, vorig ja, vorige keer was het ook gelukt. had ik uh, ook iets opgenomen. En was toen ook gelukt. Maar lieve mensen, ik ga alsjeblieft van jullie nemen. Dankjewel voor het luisteren. Dat was de uitzending van Kletspraat, met ondergetekende, met Jaap, van donderdag 19 maart 2026. Ik zou zeggen, lieve mensen, tot ziens, bye bye, zwaai, zwaai. Ja, moet de tijd vol lullen? Ja, nu is het tijd, mensen, tot de volgende keer. Doei toe lui da